Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. De NS rekent voor vandaag op een wat latere spits voor de komende uren. Waarschuwen ze dat het druk wordt. Er worden langere treinen ingezet, maar dat betekent niet dat het alsnog geen proppen wordt. Op steeds meer plekken zijn de feestjes voorbij en was het, nou ja, zeg het maar. Het is dus gewoon heel gezellig hier, dus Brabant natuurlijk, de gezelligste provincie van heel Nederland, dus, en dan de Koningsdag hier, is dus echt heel leuk. Ja, dit is toch geweldig man, lekker zonnetje, hier hè? Hey, dit is toch geweldig? In Breda is een boa in zijn gezicht gebeten, Een man was daar boos dat hij niet meer het centrum in mocht. Door de drukte was de boel afgesloten en een groepje feestgangers was daar niet blij mee en begon boas aan te vallen. Twee mannen zijn opgepakt. In Spanje en Frankrijk neemt de regering maatregelen tegen de hitte. In Spanje kan het deze week wel 40 graden worden en dat is veel warmer dan normaal rond deze tijd. Boeren daar krijgen via een Europees noodfonds nu geld omdat oogsten zijn mislukt. Golband heeft een optreden op Kingsland Festival in Groningen op het allerlaatste moment afgezegd. Daar is het Trio meldt op Instagram dat ze niet komen spelen vanwege privéomstandigheden. En een Amerikaanse tv-icoon is niet meer. De presentator Jerry Springer is overleden. Je kunt hem kennen van zijn nogal bijzondere talkshow, de Jerry Springer Show uit de jaren negentig. Gasten vertelden daar openlijk over familieproblemen, vreemdgaan, incest en trouwen met dieren. En iedereen ging met elkaar op de vuist. You're a liar. Oh. Jerry, Jerry. Jerry Springer was sinds een paar maanden ziek. Hij werd zijn 79.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 Seventeen cold, bleak, and rain. Them mm. days hurting your state of mind in any kind of way. Looking back and real life, nothing. Party's off, but you stand back, pretend to smile, drink too much, way too much, feeling bad about yourself, for the millions of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 Vroeger was hij niet zo en dat irriteert me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 But you're there hey, hey, hey. My mind's eye.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 Spook door je hoofd, kan het zien in je ogen. Je tranen zijn op opgedroogd. Verlies geloof in je dromen. Je wacht tot er iemand je komt uit. Maar je hebt jezelf al vaker verdrogen, Komt een dag dat er iemand je komt helpen?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 Uh, dat wij dat ergens meenemen. Dat, uh, daar zijn we er nog niet helemaal over uit. Uh, we gaan nog een, uh, twee nummers uh, laten horen. Dit is er één van. Dit is Daniel de Boer. Hij Molde komt uit het Westland. West-Friesland zelfs. en Mother Earth. Molde. As the night is young, I'll be gone. gone for long, I will tell you this, this is not a run, even though For the sake of mother down.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 Het was niet eens echt helemaal mijn keuze om yeah. op het album te zetten, maar het was een soort bonus track, want we wilden een soort outro met een soort akoestisch kort bonus trackje. Yeah. En de guys van de band die hoorden dat liedje bij het selecteren, yeah. want we hebben nogal wat. Yeah. En toen zeiden we, hey, hé, waarom niet dit nummer, dit is mooi. Toen zei ik, hé, dit nummer? <laughs> yeah. Oké, okay, ja, waarom niet? Ja. Yeah.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 Nee, we waren gisteren nog in Alkmaar. Oh, dat bedoel ik dus. Uhm, maar uh, jullie zouden ook deze kant op uh, kunnen komen om hier... Uh, dat, uh, ja, zie je, Kijk, dat, uh, dat willen we dan uh, <ăm implemented nuclear> ook <obscenium> graag horen. Ja. Uhm, uh, nou ja, uhm, ja je hebt het al een beetje min of meer verteld... Wat, uh, wat de achtergronden van Alpaca Sunrise is. Uhm, he maar hebben jullie ook al wat, uh, wat reacties er al een beetje op gekregen... van mensen in jullie directe omgeving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 You better call the doctor. Shelter Tree en de nummer heet Wanderlust. Daarvoor hoorde je Westtown met Doctor. En dit is zijn de mannen van Moving en die komen ook binnenkort naar de studio. Zal nog even aanlopen. In juni komen ze. En dit is een van de singles die ze hebben uitgebracht. Open your eyes.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 away